Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vorige maand was de warmste september ooit gemeten. De klimaatorganisatie van de EU zegt dat het gemiddeld 16,38 graden was en dat is een halve graad hoger dan het record van drie jaar geleden. Die hoge temperatuur komt door verschillende dingen zegt mijn klimaatcollega Helene Ekker. Je hebt enerzijds de wereldwijde klimaatverandering die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Zoals je weet leidt dat tot de ...uitstoot Van broeikasgassen. Uh, ja, en daarnaast is er dit jaar een El Niño, zo'n uh, oceaanstroming, die om de zoveel jaar ook nog uh, temperatuurstijging geeft. Ja, het is het zoveelste warmte-record van dit jaar. Zo was juli de warmste maand ooit gemeten, en juni was de heetste juni ooit. Dan heb ik er nog eentje. Deze zomer was wereldwijd de warmste ooit. In Oekraïne zijn minstens 49 mensen omgekomen bij een Russische aanval op een supermarkt. De winkel in het oosten van het land werd bestookt met raketten en ook een café in de buurt werd geraakt. Reddingswerkers zoeken nog onder het puin naar meer slachtoffers. Een man die vorig jaar een spandoek omhoog hield tijdens de Conference League finale van Feyenoord... moet als het aan het OM ligt vier jaar de cel in. Op dat spandoek vereerde hij Hitler en wenste hij de burgemeester van Rotterdam en Paul van Dorst dood. En dat is de oprichter van de Roze Kameraden, een supportersvereniging voor LHBTI Feyenoorders. hij is ook eigenaar van een sportschool. En de man wordt er ook van verdacht dat hij daar een explosief tegenaan heeft gegooid. En driekwart van alle stagiairs in het onderwijs krijgt geen vergoeding voor hun stage. En daar kan Erva over meepraten. Want bij haar eerste twee stages van bij elkaar anderhalf jaar kreeg ze geen rode cent, En daar begreep ze helemaal niks van. Ik vind het super jammer dat dat voorkomt in het onderwijs. En helemaal omdat er zo'n grote tekorten zijn. Dus ik denk dat het ook heel veel imago schade geeft aan het beroepsonderwijs, En daar, los daarvan vind ik het ook gewoon super... Ja, onfatsoenlijk van scholen om geen stagevergoeding te geven. Ja, dat vindt ook de Onderwijsbond. Die brengt de stagevergoeding vandaag op de dag van de leraar extra onder de aandacht. Erva heeft inmiddels wel een stageplek gevonden waar ze vergoeding krijgt. En dan nog het weer bewolkt en alleen in het zuiden wat zon. Graadje of 17 is het. Vanavond en vannacht blijft het droog. En de komende dagen knapt het steeds verder op. Met meer zon en dan ook een tikkeltje warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu ruim 100 kilometer file. Ik pik even de wegen eruit waar nu de meeste vertraging op loopt. Dat is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer. 7 kilometer, 25 minuten extra kost je dat. De A7 vanaf Den Oever naar Zaanstad. Tussen Bochum en Weidewormer uh, en, en wormer heb je een kwartier vertraging. En de N201 vanuit uh, Hoofddorp naar Hilversum. Tussen de N231 en Meidrecht. 8 kilometer en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. I you know that there's a place for you. A place some sad my... Please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 Al die dromen, ons ontnomen, allang vervlogen in de nacht Is er nog een eigenheid, O, is de slechts de eenzaamheid Ach ja, we slapen zacht, opnieuw beginnen, je weer beminnen Mijn fantasie slaat veel te vaak op hol Er zijn redenen in overvloed, maar we hebben niet de moed Hoe houden we dit vol, we hebben woord. Zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaar's gedachten hoeven wij al.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 If I'm moving too far Can we just talk Can we just talk Figure out where we're growing ZFM Voor Zandvoort en de regio Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige maand was wereldwijd de warmste september ooit gemeten, volgens wetenschappers veroorzaakt door het verbranden van fossiele grondstoffen in combinatie met weerfenomeen El Niño. De manier waarop schulden worden geïncasseerd moet drastisch anders, staat in een advies aan het demissionaire kabinet. Bij ruim 600.000 huishoudens zijn de schulden zo groot dat ze er zelf niet meer uit kunnen komen. En in Haarlem en Velsen zijn zorgen over een groep jongeren die overlast veroorzaakt. De groep zou zich schuldig maken aan berovingen, intimidatie en agressie. Er zijn al enkele arrestaties geweest. Het weer, het is maximaal 20 graden. Morgen regen in het noorden, maar verder is het droog en het wordt tussen de 17 en 20 graden. VL.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 Nog in sprookjes And now I don't know what I left you for See, I thought that I could replace you The people